Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Opsporingsdienst deed dochterbedrijven van bouwbedrijf Volker Wessels. Mogelijk hebben ze steekpenningen betaald om een grote klus op Sint Maarten binnen te halen. Het gaat om de aanleg van de Causeway Swing Bridge in 2013. Volker Wessels bevestigt dat er een onderzoek van de field loopt. Het bedrijf is zelf ook een onderzoek gestart. De twee dochterbedrijven waar het om gaat zijn intussen niet meer actief. Het CBR belooft beterschap na klachten van automobilisten. Die vinden dat de organisatie klantvriendelijker en sneller moet werken. De NOS legde een reeks klachten voor aan het CBR. Veel daarvan gingen over de keuringen van mensen met een aandoening. Die zouden peperduur zijn. Verder zou het CBR moeilijk aanspreekbaar zijn op zaken die fout gaan... en zouden procedures traag verlopen. Het CBR zegt actie te gaan ondernemen. Zo wordt op dit moment de divisie rijgeschiktheid vernieuwd. Een man van 21 die vannacht overboord was geslagen op een viskotter op de Noordzee... is na een grote zoekactie teruggevonden. Hij dreef een uur in het water en is onderkoeld, maar aanspreekbaar. Bij de zoekactie werden twee helikopters van de kustwacht en reddingsboten ingezet. De Nederlandse zeilboten hebben goede zaken gedaan... in de negende etappe van de Volvo Ocean Race. Team Brunel won de etappe van Newport in de VS naar Cardiff in Wales... Achse Nobel, de enige andere Nederlandse boot, werd tweede. In het algemeen klassement staat Team Brunel voorlopig derde... gevolgd door Achse Nobel op de vierde plaats. De Chinese boot Dongfeng staat bovenaan. Het weer veel zon en zeer warm, 24 tot 30 graden. In de loop van de middag komen er in het binnenland meer wolken... en neemt de kans op buien toe, soms met onweer en hagel... en kans op wateroverlast. De komende dagen blijft het zomers warm en de buiigheid neemt af.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 Wat een mooi verhaal, c'est une belle histoire En het licht besloten in je lach Il ronde chez lui, la au Het begin van duizend en één nacht, in één nacht En wat maakt het uit als ik je nooit meer zie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 Een mooi moment, een ademloos gesprek. Even na drie uur of uh, op maandagmorgen even na negen uur. Goedemiddag en goedemorgen zeggen we dan. Welkom bij u twee van uh, Zandvoort op zaterdag. Met als eerste nieuws en weer van uh, drie uur of. Uh,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 Back to De hit die je vast en zeker vanavond weer hoort bij de Zonvoorts Radio. Tijdens het programma Euro Breakdown tussen 7 en 9 uur. gepresenteerd door Patrick van Buring en Mike Bule. Deze van Camilla Cabello en Havana. En hier is Fiels.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 Een tijd geleden was dit een uh, lekkere dansbaar hit voor Kelvin Harris uh, en de, de single Feels. Ja, met Max stappen is het er niet al te best gegaan, want we hebben hem de baan niet op zien gaan, uh, Albert-Jan. Nee, en uh, hoe lang hebben ze nog te gaan? Uh, twee minuten, dus dat wordt hem ook niet meer. Nee. Dus, uh, dat, uh, voor werken, hij heeft ook nog een gridstraf gekregen. Ja, van vijf plekken, van vijf in verband plekken. met het uh, vervangen van de versnellingsbak. Dat zijn ze nu ook weer bezig. Ja. De versnellingsbak, te, nou ja goed, die auto gaat het in ieder geval niet redden, uh, luisteraars.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 Is middels een brief van burgemeester Niek Meijer op de hoogte gesteld. wordt. vervolgd tot zover dit nieuwtje. En hier is Joe Bataan en Repo Kleppel.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 I don't know it ain't pretty when a hearts get broke I hope someday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 platform ZFM maak zijn naambaar want de zon schijnt dus pak je radio, ren naar het strand en zet hem op 106.9 106.9 ZFM 24 uur per dag hete zomerhits. Ja en deze komt ook hè. Wesley Bronkhorst. Strand, een eindje aan het lopen en ik wou net een lekker ijsje kopen. Oh, ho, oh, oh, oh, oh, zag ik haar liggen in het zand? <tie> Ze keek me aan, ik kon alleen maar blozen, want wat ik zag was niet te geloven. Ze oh, had. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Je best wel weten, oh ho! Oh.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 En als we zo naar buiten kijken vanuit de studio aan de tolweg 10 aan, best barbecue weer hoor. Man. Ja, Martijn, best barbecue weer joh. <lacht> ja, hoe, uh, la hoe laat moeten we er zijn? <lacht> hoe laat uh, moeten we er zijn, Martijn? <lacht> Gezellig. Je hoorde, je hoorde... Nee, ja, goed hè. Spontaan ook. Hè? Ja, ja, heel spontaan. De <lacht> sunny Days, was dat Armin van Buren? Ja, nee, een opmerkelijke artikel uh, wat, mij, wat mijn uh, aandacht trok uh, in de zandvoerse krant, was toch.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 Zandvoort. Zandvoort.